Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een groot deel van het land zijn strooiwagens de weg opgegaan vanwege de verwachte gladheid. Op de meeste plaatsen is het wegdek al afgekoeld tot onder het vriespunt. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Vanavond alleen voor het westen, vannacht voor het hele land. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter sneeuw. Maar die verdwijnt morgenochtend snel weer. Alleen in het noordoosten kan het een paar uur langer wit blijven.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 NOS-commentator Sebastiaan Timmerman heeft de Theo Komen Award 2018 gewonnen. De prijs voor het beste sportverslag. Timmerman krijgt de prijs voor zijn commentaar bij de Gouden Race van Sme Visser... op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De jury roemt de 41-jarige commentator om zijn enthousiasme... zijn vakmanschap en zijn veelzijdigheid. Vorig jaar ging de Theo Komen Award naar Sinclair Bisschop en Dennis van Eersel van RTV Rijnmond... voor hun verslag van de kampioenswedstrijd van Feyenoord.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Night op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zambert en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... Die eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk de laatste show nieuws, de partyupdate. Natuurlijk de team boven beste plaats voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Kerst, dat is het bijna hè. Het ene laatste weekend voor kerst en dan uh, hè, gezellig eten. Kerstboom, nou waarschijnlijk heb je hem staan. Nou, eh, kerstmuziek. Nou, voor dit programma hebben ze eigenlijk nog weinig eh, goede kerstmuziek gemaakt. Moet ik eerlijk bekennen. Ik heb een hele foute plaat uitgekozen. Christopher S. en Simone. Proaching eh, PH met Driving Home for Christmas. Hij is heel fout, moet ik je zeggen. Maar eh, we zijn verplicht om eh, toch elk uurtje, voor in ieder geval elk programma, minimaal één kerstplaatje te draaien. Dus bij deze <laughs> is het bij deze dus zo meteen gebeurd. I'm driving home for Christmas. Can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas, yes Well, I'm moving down that line And it's been so long But I will be there I sing these songs To pass the time away Driving in my car Driving home for Christmas, Red lights all around But soon there'll be a freeway, yeah Get my feet on holy ground So I say for you Though you can't hear me While I get through And feel you near me Driving in my car Driving home for Christmas Face.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 En Benny Blanco, die kennen we eigenlijk nog niet. Maar uh, als je samen mag werken met Calvin Harris... dan weet je zeker dat je alleen maar hits kan gaan scoren. En daarvoor muziek van de Prince Karma met Later Bitches. Doet het goed in de hitlijst. En als je gaat vragen wie is die man... is er echt weinig over die man bekend. Of hij wil gewoon heel graag anoniem blijven... wat heel verstandig is als artiest. Maar uh, ja, we konden er weinig van Philip beturen. En uh, de Duitse electroband Kraftwerk, die staat uh, in 2019 op Best Kept Secret... De band sluit uh, op zaterdag 1 juni het hoofdpodium af met een 3D-show. Dus zeker de moeite waard daar natuurlijk eventjes uh, naartoe te gaan. Dus schrijf het op je agenda 1 juni, The Best Cap Secret. Dat festival, daar zal kraftwerk aanwezig zijn. Die doet dan de, de, de, de afsluiting in 3D-show. Dus hoe mooi kan dat zijn? Zie we hem zand voor het zaterdagavond. Robin Tik en Pharrell Williams, um, die hebben al jaren een lopende, lopende rechtszaak. Maar ze moeten nu echt 5 miljoen betalen voor de, de, voor de plaat Blurred Lines. Aan de nabestaanden van Marvin Gaye. Bijna 5 miljoen dollar is ongeveer 4,4 miljoen euro. moeten ze betalen vanwege het schenden van de auteursrechten. Dat heeft een rechter in Californië bepaald. in een zaak rond het nummer Blurred Lines. Daar volgens mij was dat oud nieuws. maar blijkbaar was het toch niet helemaal rond. Dus ja, het staat weer overal op social media te lezen. En de Janet Jackson, Radiohead en Roxy Music worden tot de nieuwe namen van de Rock n Roll Hall of Fame. Samen met hen treden ook Def Leppard. Def Leppard moet ik zeggen, de zombies, de Cure Fleetwood-back zangeres... Steve Nicky toe tot de Eregalerij. En een uh, slecht nieuws? Ah, slecht nieuws. mooi leeftijd. De Amerikaanse jazz Nancy Wilson is op 81 jaar geleverd overleden. Volgens Amerikaanse media stierf ze thuis in Pioneer Town na een lang ziektebed. En deze dame zou je denken van, 81 jaar? Nou, ik was nog lang niet geboren in die tijd. Nou, ik kan je vertellen, sommige danceblaadjes... Nou, heel veel, nou sommige. Ik denk, pak een beet wel... Uh, af vanaf, vanaf 1990 denk ik wel een pak een beetje honderd platen... waar ze de, de, de stem van Nancy Wilson gebruikt hebben op een plaat tussen. Het was een jazzzangeres. CFM Zandvoort, ik lul je veel te veel zaterdagavond. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal zijn... op deze zaterdagavond. Maar eerst op de muziek, Shiba Shan en Tim Barrasco... met All I Need Joridui op CFM Zandvoort in de Nightwalk. die je erin hoort. En die platen hoe je de laatste tijd erg vaak voorbij komen. Zeker als je wat stappen in de clubs uh, in de underground scene. Dus deze platen moet je zeker in de gaten gaan houden. Sommigen zeggen van, ja, er zijn heel veel versies van. Sommige versies zijn iets beter dan de andere. Sommige versies zijn meer voor de radio, maar uh, je moet hem in de gaten houden, die uh, Concalo M, want het uh, is een heel populaire plaat van worden. En daarvoor horen we de muziek van uh, Malone met Way Back in Time. Het is een tijd voor de party updates. Nou ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Het is heel kort want uh, Eigenlijk heb ik helemaal geen tijd, want ik heb het even snel vanavond allemaal in elkaar geplant. Want uh, ja, uh, officieel ben ik er helemaal niet. Want uh, ik sta vandaag in uh, AFOS Live bij het podium op uh, Chef Special. Ja, hier uit uh, Haarlem. zijn hier ooit lang geleden toen ze net een beetje met hun carrière begonnen. Ze zijn hier ook op de radio geweest. Ja, niet bij mij hoor, maar bij de collega's. En uh, ja, een beetje uit uh, Haarlem, wat aardig is uitgegroeid. Uh, krijg je Papje of ook pas nog geleden uh, heb je, uh, een liedje opgenomen met die jongen van, uh, van Chef Special. Dus uh, ja. Dus nou, In ieder geval, een korte party update, dat doe ik zoals altijd. Eh. Beginnen we met Escape in Amsterdam. Brainwash met onze zonvoorzitter Raimundo. Begint vanavond om oh, begin 11 uur. Nu dus tot 5 uur in de ochtend. En eh, voor meer informatie, check de website escape.nl. Met de eh, natuurlijke Raimundo. En wie die mee heeft komen, ik heb geen idee. Dat heb ik me deze week even niet laten weten te melden. Eh, moet je maar even googlen op uh, escape.nl eh, Vanavond in uh, Club Air, Tabitha en I am Isha in Air. Vergeet ook om 11 uur, tot dat uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website air.nl Met natuurlijk uh, Tabitha is live en uh, La Maisha is ook live. Off-white is aanwezig, Chai, Levy en uh, Ginamo. En dit is allemaal hosted bij Archie Farreiro. Dat vanavond is in Club R. Tabita en I'm Isha in R vanavond. En nog een feestje wat wekelijks uh, voorkomt in Amsterdam. Is in de Melkweg. Het feestje encore begint rond de van in van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. En uh, voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl Met Chamos, Nicky, Adriana, DJ Prime, Leon Rampersat. Darren Dandre en Rudy Johnson. Dat vanavond dus in de Melkweg het beetje encore. En natuurlijk ook vandaag in, in de Stalker in Haarlem is altijd wat te doen. Check de website eventjes, want uh, ook daar heb ik deze week geen informatie van ontvangen. En uh, vanavond natuurlijk uh, is al begonnen. Voor je het weet is het alweer afgelopen. Ik uh, ben dat tot pakken bij 12 uur uh, middernacht in, uh, in Aanvast Live met de chef special. En uh, ja, als ze optreden dan ben ik er eigenlijk altijd wel een van de... Concertjes bij in Nederland. Zie je hem eens antwoord door met muziek? Want daar nou was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van uh, Adriano met de sturdy track? Terwijl een gouden oude klassieker uit de jaren negentig in een nieuw jasje. Zandvoort, zaterdagavond de wandeling over het strand... door de duin in het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Marco Santoro en Andrea Magino. Met Disco Town, de Brokenaarsmix. Daarvoor uh, Duty Sound en Speak Air en Matthew Lewis Jr. Met You've Got The Love. Ook een oud plaatje Wij op jaren negentig. En dat er weer een nieuw jasje in een nieuw jasje gestoken De Angelo Ferreira remix. Die is even tijd voor de van de dag? Deze week op 10, Roger Sanchez met This Feeling, featuring Julie McKnight. Op 9, Star met Picnic. Op 8, Judy Sounds, in plaats die je net hoorde, You've Got the Love. Op 7, Jack Back met It Happens Sometimes. En op 6, Mighty Mouse met The Spirit. Op 5, Adelphi Music Factory met Joveling, The Calling Out Your Name, extended mix. Op 4, hebben we Notoma, en Sugar Hill met Commava op 3. Sneaky Sound System met uh, Can't Help the Way That Appeal. De David Pang Remix. Deze week op 2. Ofaya met Pushpull. Deze week nog steeds op één. Voor mij alweer de derde week. Fatball Slim. In de Purple Disco Machine Extended Remix met Praise You. Nou, ook die plaat is al helemaal grijs gedraaid uh, in dit programma. En zeker ook in andere, andere programma's komt hij regelmatig voorbij. Ik heb een andere plaat voor je, de nummer 4. Uh, Ik dacht dat die op 1 zou staan deze week, maar. Toch net niet. Nou thema is je met CommaVa. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Yeah. You look into my eyes and I see what you see and you see what I see. Het eerste uitsje van de Nightwalk. Zometeen het nieuws en weer in de danse tijd van DJ op met zijn Global House vibes. Ik laat je achter met Luca Abonneren met Billy Drums...